Met het nos journaal. voormalig adviseur en vriend van president Trump Roger Stone is veroordeeld tot ruim drie jaar cel. Stone werd in november schuldig bevonden aan liegen tegen het Congres en het belemmeren van het Rusland-onderzoek. De oud-adviseur ontkent de beschuldigingen. Na de veroordeling door de jury eisten het, het openbaar aanklager zeven tot negen jaar cel. Het Amerikaanse ministerie van Justitie vond dat te veel en diende bij de rechtbank een nieuwe eis in. Dat kwam een paar uur nadat Trump de oorspronkelijke eis verschrikkelijk en oneerlijk had genoemd. De draai van het ministerie. Die van justitie leiden tot woede. De Turkse moskeeën van Islamitische Stichting Nederland... bedrijven geen politiek en geven ook geen politieke boodschappen door... namens de regering Erdogan. Dat zei de secretaris van de stichting... tijdens de laatste verhoordag van de Tweede Kamercommissie... die onderzoek doet naar beïnvloeding van moskeeën. Alle imams van de stichting zijn in Turkije opgeleid... en worden betaald door de Turkse overheid... maar politieke instructies krijgen ze niet, zei de secretaris. Het eindrapport van de Tweede Kamercommissie wordt verwacht in april. In een moskee in Londen is een man neergestoken. Het zou gaan om, een, uh, om iemand die oproept tot gebed. De vermoedelijke dader is opgepakt. Over zijn motief is nog niet duidelijk. Maar de Londense politie gaat niet uit van terrorisme. De dader zou sinds een half jaar een vaste moskeebezoeker zijn geweest. De Britse premier Johnson noemt de aanval verschrikkelijk. En in Haren in Noord-Brabant is een illegaal aftappunt ontdekt... bij een oliepijpleiding. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan de Rotterdam Rijnpijpleiding, de RRP... waardoor onder meer ruwe olie naar het Duitse roergebied wordt gepompt. Personeel raakte gistermiddag tijdens werkzaamheden een slang... die niet bij die pijpleiding hoorde. En daardoor zijn er vermoedelijk tienduizenden liters nafta weggestroomd. Een vloeibare stof die vrijkomt bij het bewerken van ruwe olie. Het weer, vanuit het westen tijdelijk veel regen... met kans ook op zware windstoten, later vanavond opklaringen... en een minimumtemperatuur komt uit rond 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeers Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A9... ook maar richting Amstelveen. De rijbaan is daardoor helemaal dicht tussen Badhoevedorp en Amstelveen. Er staat 3 kilometer file. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidsendam... 10 minuten vertraging.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 Vanavond met de vierde voorronde van de Rob Acta Award. De laatste met Solstice, Noise, Panda Noir, The Compounds en Frambozen Quark. Een hele mooie avond. Hij zal het langer worden met vijf bands. Veel plezier. Dus, um, de intro voor vanavond bij de vierde voorronde van de Rob Wordt. Dus het is weer een beetje improviseren, het is een beetje kamperen. Uh, in de catacomben van de Rob Wordt. Uh, patronaat Haarlem, daar zenden we vandaag uit. Het is uh, uh, ja, vanavond na vanavond weten we dus wie er uh, mee gaan doen in uh, de finale. Uh, op 16 april en dan zal duidelijk worden wie uh, ja, waar komt te staan. We hebben er al een aantal staan die uh, door zijn gekomen. Uh, bijvoorbeeld uh, Charlotte's, die heeft de eerste voorronde gewonnen. Minor Citizen was in de tweede voorronde en dan moet je me even niet vragen wie de derde voorronde Ik had het wel, overigens wel uh, vlak voor deze uitzending, maar ik heb het, de papieren niet bij me. Dus, dus dat antwoord moet ik even schuldig blijven. Maar wellicht dat we dat in de loop van de avond dat we nog eventjes kunnen invullen van wie die band ook alweer is geweest. Ik had het eigenlijk al gewoon voor moeten bereiden. Beetje slordig. Maar goed, dat maakt niet uit. We hebben tot aan het moment dat we gaan beginnen hebben we nog muziek. En dat is ook muziek die we nu ook gaan laten horen tot... Het moment dat men uh, gaat beginnen, en dat is zo rond een uur of acht, dan begint uh, de band noise te spelen. En noise is leuk, is uh, stevig. En uh, ze zullen straks, uh, ja, zij uh, zijn volgens mij ook uh, degene die uh, de Flinties trofee hebben gewonnen van uh, eerder. En dan betekent dat je dus mag zij instromen voor deze Rob Agda-woord. Dat is in het kort uh, het verhaal van Noise. Nu tijd uh, voor muziek tot aan ongeveer acht uur. I feel this fever burning up and know it is no surprise I had it all oh, oh God, I hit my fun Dit nummer uh, nog eens een keer uh, gedaan in uh, de studio uh, toen wij op het Gasthuisplein hebben gezeten. Gangster met uh, Frauke van S en Daan van Putten. En niet alleen, ook uh, heel bijzonder omdat ze uh, mee hebben gedaan en uh, de Rob Akda wordt toen wij voor de eerste keer uh, dit gingen volgen in 2009-2010. Dus kunnen jullie uh, nagaan hoe lang wij eigenlijk al dit, uh, ja, dit verhaal van uh, de bandcompetitie aan het uh, volgen zijn. Uh, we gaan eens even kijken hoe het erbij uh, staat in uh, de zaal. En in de zaal staat, uh, als het goed is nu, het Low Eric's Sound System uh, te draaien. En dat is uh, de opmaat naar uh, de avond van vanavond. De avond die uh, gevuld uh, gaat worden met uh, vijf bands. Waaruit dan echt de definitieve samenstelling gaat uh, komen voor de finale ronde op 16 april. Dus het afwachten is uh, op... Uh, ja, op de man die het uh, op het podium uh, straks gaat doen, dat is Peper Fischer. Die maakt toch nog een beetje een uh, wat uh, rare schuiver hier net. Maar goed, hij is... Uh, <laughs> hij, zal er, hij zal er gewoon staan hoor. Dus dat, dat, uh, neem dat van mij maar aan. Nog even over de jury. Dat is ook uh, interessant. Want uh, naast de meest vaste juryleden... Wouter Groenhart en Maarten Klaus... is uh, vandaag onder andere ook uh, toegevoegd Joshua Baumgartner. Uh, een man van de Irrational Library... Tegenwoordig nu nog uh, verder als band-opering, maar uh, volgens mij niet meer uh, als instituut. En bovendien is Joshua ook nog een bezige bij als het gaat om uh, ja, studiowerk. Dus dat doet hij dan ook nog eens. En dat is ook leuk, uh, er zit nog iemand die wij uit het verleden hebben gekend. En dat is uh, Jeroen Roelofsen, de man die vroeger uh, deel uitmaakte van Houses. Die zit ook in de jury. En Houses is een band geweest. Wat ook wel een hele grappige link heeft met de band die je net hebt gehoord: Gangster. Ooit was een van de bandleden, sterker nog, het was Jeroen zelf. Die meedeed. Nou ja, mee Hij moest een opdracht doen voor het eindexamen aan het conservatorium. Dat was ook voor Daan van, Putten, Daan van de Putten het verhaal. En daar was dat, kwam dat samen in Panama in Amsterdam. En. Ja, wij hebben ooit die band ook bij ons in de studio gehad, maar toen was het nog in de studio in het Gasthuisplein. We gaan naar de zaal en straks is het woord aan Pepe Fischer. In totaal doorgaan naar de finale van 16 april. Een hele lekkere spannende avond dus, voorwaar. En u bent erbij, jongens en meisjes, ja. Dames en heren, heerlijk toch? De eerste band van vanavond er is via loting bepaald wat de volgorde is van vandaag. Maar het leuke van de eerste band is, zij hebben al gewonnen. Want zij hebben de plaats in deze vierde voorronde gewonnen. Omdat ze de Flinties trofee hebben gewonnen. Jawel! Geef daar alvast maar een applausje voor, zou ik zeggen. Ja toch? Ik word daar wel helemaal blij van. Ik hoop u ook. Ik hoop dat het een beetje aanstekelijk werkt. Wel nu, uh, u mag als publiek trouwens aan het eind van de avond. of wanneer u maar wil, ook nog stemmen. Er is daar boven ergens een stembus. En uh, de publiekswinnaar van vanavond krijgt sowieso een leuke uh, goodie of iets dergelijks. Iets in de handen gedouwd. Maar die maken ook nog altijd kans om in die finale te komen. Want de publieksprijswinnaar van alle voorrondes, elke voorronde hebben we er één. Maar degene met de meeste stemmen mag ook naar de finale. Yes, en zo gaan we maar door. Gaan we allemaal aan het eind van de avond bekendmaken. Maar nu eerst, die band die staat te popelen achter mij. De winnaars dus van de Flinties Trofee. Ze noemen hun muziek post-punk. En de inspiratie halen ze uit 60s Garage Rock en 80's New Wave. Deze dames en heren zitten graag in de oeverruimte wat te kletsen met een biertje erbij. En daar ontstaan uh, cynische teksten uit. En then nog een lekkere catchy tune eroverheen. En een is geboren. Ik ben razend benieuwd. Ik hoop u ook. Geef een enorm applaus voor Noes! Nice! For whom do we speak? For whom do we speak when our voices are so weak? For whom do we speak? For whom do we speak with our tongue cut and company's name written on our cheek? For whom do we speak? covered in dirt our voices unheard so left alone with broken dreams to keep bent for whom do we speak Is it